Door meegens met het NOS-journaal. Eén op de vijf middelbare scholen wil, zonder dat het RIVM dat adviseert, dat leerlingen mondkapjes opdoen op school. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs honderd scholengemeenschappen. Leerlingen moeten vooral een mondkapje dragen in lessen waar afstand houden moeilijk is, zoals techniek of bij het wisselen van klaslokaal. In april, mei en juni hebben toeristische accommodaties bijna 75% minder gasten gehad dan een jaar eerder. De grootste daling was in Noord-Holland, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. Door de coronacrisis kwam de sector in april bijna helemaal tot stilstand... met 95% minder gasten dan in het recordjaar 2019. Vooral buitenlandse gasten bleven weg. In de Amerikaanse stad Kenosha is het vannacht opnieuw onrustig geweest. Om nieuwe rellen te voorkomen had de gouverneur van de staat Wisconsin de nationale garde ingezet... en een avondklok ingesteld. Ook in andere Amerikaanse steden zoals Portland, Chicago en New York zijn mensen de straat op gegaan. Ze protesteerden tegen politiegeweld nadat zondag een zwarte man door agenten was neergeschoten. 29-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Op de partijconventie van de Republikeinen in North Carolina hebben verschillende sprekers de boodschap afgegeven dat chaos dreigt als de democraten aan de macht komen. Ze waarschuwden voor een socialistische staat waar geweld aan de orde van de dag zal zijn. Aan het woord kwamen onder meer ex-VN-ambassadeur Nikki Haley en Donald Trump Jr. Usain Bolt heeft corona opgelopen. Dat gebeurde vermoedelijk vorige week toen de voormalige atleet zijn 34ste verjaardag vierde in zijn huis in Jamaica. Usain Bolt zit in quarantaine. Het weer. De bewolking neemt toe. Het gaat regenen. De meeste regen valt in de noordwestelijke helft van het land. Het wordt 17 tot 21 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droger. Wel trekt de wind behoorlijk aan. Aan de kust staat dan een stormachtige zuidwester. En ook morgen overdag is het stormachtig en wisselvallig.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 just begun Saying things I've never said Doing things I've never done I'm uh -huh.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 Die bonita, die bonita, die bonita, dame bonita, die bonita, die bonita, die bonita, die you die bonita, die I die bonita, die bonita, die bonita, die bonita, you bonita, die bonita, die bonita, die bonita, die bonita, die I'm like, who dat? Dame Mamma hot baby let me undress ya all right okay i'ma love you all kind of ways boy you got me caliente when you call me mamacita all right uh-huh boy you got me saying ooh la la use me oh my god call me mama Sita. <clears throat> It's <laughs> Oh Until.